9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In Spanje heeft de conservatieve Partido Popular zoals verwacht... de verkiezingen gewonnen met duidelijke cijfers. Volgens de exit Polls kan de partij van Mario Rajoy rekenen op 43,5% van de stemmen. Dat zou neerkomen op ruim 180 van de 350 zetels in het parlement. Een absolute meerderheid. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Het land staat onder grote druk van de financiële markten... Om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren. De regering Zapatero schreef in juli vervroegde verkiezingen uit. nadat de socialisten bij regionale verkiezingen fors hadden verloren. Volgens de exitpolls staan de Spaanse socialisten nu op 30 procent. De politie heeft vandaag tien recreatieschippers bekeurd. omdat die in dichte mist waren uitgevaren. Kleine schepen zonder radar mogen bij mist niet uitvaren. omdat dat gevaar oplevert, zegt het KLPD. Binnenvaartschepen konden af en toe een aanvaring nog maar net voorkomen. De bekeuringen werden uitgedeeld op de Waal en op het Amsterdam-Rijnkanaal. Op het Hollands Diep had een schipper zijn bootje aan een grote boei vastgemaakt... omdat hij door de mist niet meer wist waar hij zat. Ook hij kreeg een bekeuring. In de Utrechtse wijk Overvecht zitten een paar duizend huishoudens zonder stroom. De storing begon om zes uur vanavond. De netbeheerder is met twee ploegen op zoek naar de oorzaak... maar die is lastig te vinden... Daarom wordt geprobeerd om de 2000 huishoudens in Overvecht... aan te sluiten op een noodvoorziening van aggregaten. Eerst wordt geprobeerd een zorgcentrum van noodstroom te voorzien. Als dat lukt, komt de rest van de wijk aan de beurt. Het weer. Vannacht komt op veel plaatsen dichte mist voor... met zicht minder dan 200 meter. Plaatselijk kan er zeer dichte mist zijn met minder dan 50 meter zicht. De temperaturen lopen uiteen van min 1 in het binnenland... tot 5 graden in Zeeland.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 Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, wat een ongelooflijke mist. Wat een mist, ik heb de studio op de tast weten te vinden. Ongelooflijke mist, zelfs de stroom is de weg kwijt... en kon de weg naar overweg niet meer vinden. Straks om ongeveer 10 voor 10 deel 2 uit onze serie van Feit naar Fictie en deze... Aflevering heet Kramer versus Kramer. Nu eerst twee huwelijken. Straks een hetero-huwelijk dat gaandeweg verandert in een homo-huwelijk. Maar nu eerst een hetero-huwelijk. Een voorgenomen huwelijk. Het huwelijk van de zus van programmamaker Marjolein van der Meer. Het huwelijk, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Past dat nog in deze tijd? Het rijmt natuurlijk alleen maar op gruwelijk en afschuwelijk. Maar dat is... Is, het natuurlijk, is, dat, is, dat, is dat voor niets dat dat alleen maar op die twee woorden ruimt? Of is dat eigenlijk gewoon maar cynisch gepraat... van mensen bij wie het is mislukt... of mensen die gewoon geen partner kunnen krijgen? Kortom, wat is dat eigenlijk nog precies, het huwelijk? Wat stelt het voor? Zijn het alleen maar ringen... en een ruitstaart met vier etages? Of is het een statement of is het een bevestiging van je liefde? We gaan het eens dus even... Toetsen vanavond. Aan de hand dus van dat voorgenomen huwelijk van Nina van der Meer. De zus van Marjolein van der Meer. Zij gaat trouwen met Mark. En wij gaan luisteren naar... Ja, ik wil. Ze kwamen voor uh, ja, voor mijn verjaardag, geloof ik, als ik het mm, me goed herinner. En toen zei Nina dat ze iets moesten vertellen. Ze gingen trouwen. En uh, ja, toen nam Mark het stokje over en die vroeg op een uh, vrij uh, traditionele manier aan mij als vader of hij uh, met mijn dochter uh, mocht trouwen, of ik dat goed vond. Ik, ik weet niet, niet meer precies wat ik gezegd heb, maar ik heb gezegd, uh, natuurlijk, uh, het lijkt mij, uh, lijkt mij prima. Ook omdat ik, uh, nou ja, ik, ik, ik vond het ook wel een beetje vertederend om te zien hoe ze daar uh, dan zelf uh, in zaten. En als je deze zo ziet hangen, waar gaat je eerst gevonden toe? Ja, ik heb wel een beetje een idee over wat ik wil. Ik uh, wil een geval van wijderop ja. En ik wil iets langs. Um, en wel een beetje tirantijn, maar niet te veel. Niet, uh, niet te veel glitters en, en poespas en, en dergelijke. En ik weet dat ik uh, off-shoulder heel erg mooi vind. Ik ga ervan uit dat we het allemaal één keer doen. Dus doe ja. het goed. Ja, precies. Dat mag wel een keer voor een dag. Ja, vroeger droomden we er samen al van om in trouwjurken te lopen en door het gangpad te worden gedragen door een of andere super knappe man. En nu is het dan zover: mijn zus Nina gaat trouwen. En ze is de eerste van drie zussen, dus dat is nogal een bijzondere gelegenheid. En de vraag dient zich dan ook aan. Ja, Waarom eigenlijk trouwen? Omdat Mark me gevraagd heeft, denk ik. Ja, nee, ja, goed, we, hebben het, we hadden het er wel een paar keer over gehad. Dat we toch, uh, ja, wel... Heel heel, uh, dat, ja, dat het misschien wel een logische stap zou zijn uh, om te trouwen. Maar ik had absoluut niet verwacht dat Mark mij nu al zou vragen. Voor mij had ik altijd Mark gewoon een beetje uitgesloten... omdat hij kleiner is dan ik en 15 jaar ouder is dan ik... Dus ja, dat was eigenlijk, dat, dat was niet een potentieel, uh, potentiële partner. Mark en ik zijn al twee jaar beste vrienden. En uh, vorig jaar, vlak voor kerst, dan in 2009, niet 2010. Nou, dan volgt er dus een vrij lang verhaal over hoe Nina bij Mark ging logeren. Omdat Mark op de hond van mijn moeder ging passen, toe. En hoe ze dan ineens een jaar samenwoonden. En uh, van het een kwam het ander. En toen kwam mama patou ophalen. En toen zaten we elkaar een beetje aan te kijken van ja, eigenlijk was het wel heel gezellig de afgelopen weken. Dus ja, kan op zich ook wel nog eventjes een paar weken hier blijven. Het is toch wel <laughs> een stuk gezelliger om samen te eten en samen filmpjes te kijken in plaats van dat je het allemaal in je eentje doet. En ja, toen zijn we eigenlijk maar gewoon blijven samenwonen, gewoon als beste vrienden. Gedurende de zomer ging het steeds slechter met Mark's moeder. En. Uh, ja, toen. Uh, Mark's moeder uiteindelijk was overleden. Toen zijn we in. Uh, toen zijn we voor de begrafenis naar. Uh, naar Engeland gegaan. Toen sliepen we bij Mark's broer. En. Uh, in één bed. En dat was op zich niet zo'n probleem. Dat hadden we wel vaker gedaan. Maar uh, toen die ochtend voor. of nee, de avond voor de begrafenis. toen. Dat maakt het heel erg moeilijk. En toen had ik toch ja, heel erg de behoefte om hem te troosten. En ja, van het een kwam het ander en toen hadden we seks. Oh, jeetje. Oh nee, wat een lugubere dag. Ja. Nou, ja goed, je moet wel goed in de gaten houden. Dat... Is het goed zo? Ja, oké. Okay. Ik kan nu de hoorn neerleggen. En jij? Ja. ja. Nou, sorry hoor, dat moest eventjes, dat het nog even duurde. Ja, dat geeft niet hoor. Ja, ik, ik moet wel straks in de auto stappen, maar ik, ik, ik heb wel even tijd. Oké, okay, dat is los. goed. Ja, um, nou ja pap, um, wat ik je eigenlijk, ik wilde het dus eventjes met je hebben over, um, over uh, Nina. Ja. Namelijk dat Nina gaat trouwen. Ja. En ik wilde eigenlijk vragen, wat vind je daar nou van? Ja, wat, wat vind ik daarvan? Ik vond het uh, wel wat, uh, wat, wat verrassend. In ieder ja. geval. Ik, uh, ik ken haar, uh, haar, haar, Mark. Die ken ik nu enige tijd. En ja, uh, ik vind het een hele aardig vent. Ook, ook uh, wel een uh, bijzonder, uh, bijzonder contact. En uh, ja, wat dat betreft uh, heel goed. En uh, waarom was je dan verbaasd? Nou, ik had niet verwacht dat daar meteen een, een, een huwelijk was gepland. Uh, zou gaan, uh, gaan worden. Uh, ja, waarom niet eigenlijk? Nou ja, ik, ik had het meer als een, uh, een, een, een samenlevingsrelatie uh, uh, gezien. En wat minder aan een huwelijk gedacht. En waarom dan had je niet aan een huwelijk gedacht? Uh, om. Ja, waarom had je er niet aan een huwelijk aan gedacht? Een huwelijk, en dat uh, zie ik iets meer in de situatie dat uh, wat, wat jonge mensen uh, van een beetje gelijke leeftijd met gelijke ambities dat die een gezinnetje gaan stichten en op basis daarvan een huwelijk uh, in willen gaan. Uh, en wat minder uh, zie ik dat passen bij een gewoon een, een uh, prettige, volwaardige relatie. Uh, waarbij dat, dat gezinnetje stichten niet in eerste instantie het, uh, het, het doel is. Ja, het was vier uur s middags, dus papa die vond dat het wel tijd werd voor een drankje. Dus die heeft uh, de fles maar meteen geopend. En een uh, enorme bel whisky geschonken voor zichzelf en voor Mark. Uh, niet voor mij, ik hou niet van whisky. En uh, wat zei Mark precies? Die zei uh, Maarten... Uh, I, uh, I need to uh, discuss, I uh, need to ask you a question. En uh, papa die zat lekker een beetje van zijn whisky te genieten. En, uh, en die zei, oh, yeah, zeg het maar. En, uh, ik, weet, ik weet niet meer wat we precies zei, maar het was iets in de trant van... Ja, uh, yeah, well, we sort of have decided to uh, get married. En uh, papa die zat echt helemaal... Ja, hij, hij, hij keek alleen maar naar dat glas whisky. Hij zat alleen maar zo naar die whisky te staren. Volgens mij overviel het hem nogal. Maar uh, en hij zei iets uh, van. Ja, gut, ik zit midden in een smerige scheiding. Wat denk je? Ik vind het <laughs> eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Nee, dat zei hij niet. Ja, gut, als jullie dat graag willen, dan moet je dat lekker doen, zoiets was meer. Als het bij gevraagd zou worden van, van uh, raad je het aan? Vind je dat het uh, belangrijk is om te doen? Nou, dan zou ik in veel gevallen zeggen nee, doe dat nou maar niet. Maar waarom dan niet? Want wat maakt het uit eigenlijk? Nou, omdat het een hoop rompslomp oplevert uh, als je als, als, uh, de, de relatie wilt, uh, wilt verbreken. En ik zie nu niet zozeer echt dat het, uh, dat het veel, veel toevoegt in de traditionele zin. In het, het uh, zeg maar, het, het, is aanhalingstekens, het ouderwetse huwelijk. Wat, wat, nou ja, een beetje in, in de traditionele uh, maatschappelijke. Voor mijn vader is het huwelijk dus een soort maatschappelijke transactie. En dan ook nog eens eentje die vaak mislukt. Terwijl ik me afvraag of eeuwige liefde wel bestaat, gaat Nina er vol goede moed tegen aan. Er moet natuurlijk een trouwjurk gekocht worden. Deze is iets. Um... Jij ja, heeft iets bescheideners of zo, inderdaad. Heel erg aanwezig. Ja. Dit is wel inderdaad wat jij zegt wat bescheiden is. Nou, ik, ik, ik, ik Blijf hier slanker in. Ja. Dat was misschien ook omdat die andere zo strak Maar deze loopt een... langer door. En die ja. andere had je een, het lijfje idee. Ja. Hierdoor toon je langer. Ja. En dan ja, word je automatisch toonend ook slanker. Eh, misschien moet ik juist die. Hè? Uh... Huh? <laughs> misschien moet ik juist kleiner lijken. Hè? Hoezo? <laughs> oh ja, natuurlijk. <laughs> mijn, mijn... Die is niet zo heel groot. Ja, hij is kleiner dan ik. Oké. Okay. Dus, uh... Denk je dat je gelukkig wordt met hem? Nee, dat weet ik. <laughs> ja. Oh god, ik schrok even. Nee, ik... Dat, dat, dat. Ik bedoel, wat, wat, wat kan er nou beter zijn dan dat je verliefd wordt op je beste vriend en hij op jou? Ja. Oh. Met iemand die je ja, zo door en door kent. Um, bedoel, ik bedoel. Voordat we samen uh, kwamen, uh, kennen we elkaar al door en door. Want we woonden al bijna een jaar samen. En je kent al die vervelende trekjes van elkaar al wel. En he, je weet wel dat de ander niet perfect is. En ja, dat heb je allang leren accepteren. Dus op het moment dat je dan ja, echt een stel wordt, dan, ja, die fase ben je al door. Mark, Mark, Mark, Mark, Mark. Ja, we hebben het al heel veel over Mark gehad. Maar hoe denkt Mark eigenlijk zelf over het huwelijk? En uh, waarom heeft hij mijn zus eigenlijk gevraagd? Do you have a very romantic idea about getting married? Very much so. Yeah? Yeah. How is that? Um, well, it's an, a, a, an amazingly special thing. Um, especially, I, I think... Uh, I'm just trying to think how to, how to put it. This time... This time... It's much more personal and it's very important that... I don't think we need to have a big wedding, but I want it to be a very special wedding. Yeah. I think it would be... Uh, uh, it's going to be very important that the people that we really care about are there. Um, and it's very important that we do it right, I think. Although we still don't know quite where we're going to do it or how we're going to do it but uh, I have a lot of ideas I think we both have a lot of ideas mm. and we talk about it an awful lot. Ik vind het wel gek uitzien toch? Gek? <laughs> ja, mijn zus is zo'n jurk in een keer. Vind ik gewoon heel gek. Voor mij was het volgens mij dat ik uit een, uh, een, een situatie kwam waarin ik een aantal jaren gewoon een beetje heb gezwoerven. En eh uh, eigenlijk ook ook uh, ja, uh, ook wat naast de normale maatschappij stond, op, op verschillende manieren... en uiteindelijk uh, had besloten om weer wat, wat met beide benen op de grond te gaan staan... en wat, wat in de normale samenleving weer terug te keren. En daar hoorde dit dan bij. Dus ik dacht, nou ja, dan doen we dan, dan moet er ook maar, daar wil ik bij komen. Zoiets was het, denk ik. Maar geen enkele romantische gedachten? Jawel, nou ja, nee... Nee, niet, niet, nee niet, niet de romantiek van het huwelijk. Dat, dat, was, uh, dat was eigenlijk alleen maar... Je moeder, ik, ik, ik, ik vond de romantiek van het huwelijk vond ik eigenlijk maar een beetje, een beetje... Ja, een beetje, een beetje erg traditioneel. Dat, dat, dat hoefde voor mij in het geheel niet. Nee. Dat wilde zij graag. Oké, okay. maar... Doe. Want, want je, je hebt toch wel hopelijk op dat moment gedacht van nou ah, oké, okay, maar met, met uh, je moeder of met, met, met mama kon ik het wel of kan ik het wel doen ofzo? Of heb je, ja wel, dat heb ik dat ook, ook wel gedacht. Maar ik denk ook dat ik er ook niet zo verschrikkelijk diep over nagedacht uh, heb. Het is, het is, uh, misschien heb ik het wel wel wat minder zorgvuldig afgewogen. Pro's en contra's, dan ik dat achteraf bezien zou hebben moeten doen. Een onbezonnen beslissing dus. In de tussentijd wemelt het om me heen van prille liefde. En ook huwelijksaanzoeken. Ben ik dan de enige die daar wantrouwig tegenover staat? Ik besloot de huwelijksdaad aan een nader onderzoek te onderwerpen. Goedemorgen. Het is een. Prachtige lentedag. En ik ben in Amsterdam. En ik ga zo meteen met twee goede vrienden, Emma en Michiel, naar de trouwbeurs. We gaan daar toch vooral eens even kijken hoe het is in eerste instantie om in een beurs. Of om op een beurs te zijn. En um, ja, ook om eens gewoon te kijken wat al die mensen willen doen op hun bruiloft en wat ze allemaal daarvoor gaan kopen. Ja, het leuke is met mousserende wijnen dat als je hem uh, drinkt door het koolzuur komt het heel snel in je bloed. Dus daarom geef je mensen bij binnenkomst ook een glaasje bubbels. Want dan zijn ze meteen in de stemming. Welk bruidschoentype ben jij eigenlijk Marjolein? Ik weet het niet. Waar <laughs> zijn weddingplanners. En wat houdt dat in? Uh, in planners, dan ga je, kun je ervoor voorstellen dat wij met het bruidspaar samen uh, een tijdschema gaan opstellen. Dus dan kun je denken aan van wat moet wanneer geregeld worden. Uh, wij regelen met het bruidspaar de dag zelf trouwen dingen kunnen regelen. Uh, we kunnen budgettering hanteren. Door de eigen bruiloft merk je eigenlijk wat er allemaal mis kan gaan. En hoe lastig dat dan eigenlijk op zo'n dag is. Is er bij jullie iets misgegaan? Nou, verschillende dingen. Zoals wat dan? <laughs> uh, bijvoorbeeld de auto die niet op tijd komt. En dan loop je eigenlijk al met je hele dagplanning in de soep. Ah. Alles staat uh, gepland. Je hebt een bepaald uh, tijdschema waar je van afhankelijk bent. En als je auto dan al een uur later komt, dan loopt eigenlijk alles al fout. En, en, je, je, je calculeert wel een bepaalde tijd in, maar niet zo ruim. En, en wat vond je zelf van je eigen trouwdag? Vond je dat een mooie dat, dag? Dat was een mooie dag, maar doordat die dingen die misliepen, is dat toch wel een belemmering. Dan, dan heb je toch wel zoiets van, zo zou je niet willen dat andere mensen dat ook mee hoeven te maken. Nee, dat wil je niet meemaken, nee. En zulke weddingplanners misschien ook wel niet. We zorgen er ook in onze handen, weet Maar is het gewoon een handel of is het ook een soort van passie? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, het is voor een deel gewoon handel. Gelukkig lopen er ook nog heel wat dromende meisjes rond. Wij, wij gaan in een kasteel trouwen. Feestelijk en vrij. Ja. Geloof je in een eeuwige liefde? Ja. Nou, nu, zoals alles wat ik hier zie, dat is, de, dat is wat er standaard aan een bruiloft hoort te zitten. Lijkt het een beetje, maar daar ben ik geloof ik niet voor weggelegd. Dus uh, ik zou het liefst, liefst een heel groot Zigeunenfeest op blote voeten geven. Maar nou ja, daar zie ik hier geen, gelukkig misschien geen voorbeelden van. Maar... Kijk hem. Ja. Hij is de stage club. Hij ooit de stage ja, wow. Ik heb geleerd... dat als, als er ooit een vrouw is die mij dit aan wil doen... <laughs> dat ik dan op zoek moet naar een nieuwe vrouw. Goed gezegd Michiel. We gaan er zo snel mogelijk van door. En na alle pro's en contra's te hebben afgewogen... Is het enige wat ik nog over het huwelijk kan zeggen... You wanna marry me? Pff. I want, yeah, you know, I ask you a lot of time. Yeah. Of zou er misschien toch een Prince Charming zijn die me over de streep kan trekken? I plan to don't ask you, plan to take you on my bicycle and go to marry you. Ja, goed, volgens mij zijn we eigenlijk allang een getrouwd stel. In. Ik bedoel, ja, die, die, die, in dat we daar een ring omheen doen, dat, dat draagt daar niet zo heel veel aan bij, denk ik. Het is gewoon een mooie bezegeling van, uh, van je liefde voor elkaar. Stel dat ik, je, dat ik je vraag om drie vuistregels op te stellen voor een goed huwelijk. Wat zou je dan zeggen? Ik denk in elk geval dat je moet zorgen dat je voldoende tijd voor elkaar uh, neemt en houdt. Uh, dat je ook probeert de, de, de uh, ook niet te veel, aan de andere kant niet te veel aan de beslag op. op uh, de ander te leggen. Laat de ander ook in voldoende mate vrij. En uh, ja, probeer de sleur te vermijden. Ik wil. Het werd gemaakt door Marjolein van der Meer. Dat huwelijk overigens van Nina, waar we het net over hadden... dat is nog niet voltrokken. Dat wordt waarschijnlijk volgend jaar. Ze zijn het overigens nog steeds wel van plan. hoor. Ze willen gaan trouwen in een kerkje in Engeland. Dus dat wordt vast heel mooi en romantic. Ikzelf ben u overigens, as we speak, 14 jaar, 5 maanden... 20 dagen en 9,5 en een half uur getrouwd. Ja, dit is een jubileum, mensen. Schat, zet de champagne maar vast koud. En dat is misschien ook wel het, het geheim. Elke dag is gewoon een jubileum. We hebben dat min of meer besloten uit een zakelijke reden, om te gaan trouwen. Uh, ja, maar dan hadden we alles in één keer geregeld en zo. Dan hoefden we niet eindeloos naar notarissen. Maar toen we dat bekendmaakten, toen reageerde de omgeving zo verschrikkelijk enthousiast. Dat dat huwelijk, dat begon een beetje een eigen leven te leiden. Mijn moeder die, die viel letterlijk van een stoel toen ze hoorde dat ik, uitgerekend ik, de meest recalcitrante anti-autoritaire zoon ging trouwen. Maar het was uiteindelijk een ontzettend leuke dag. Ik moest alleen s'avonds ik optreden. Ik had een grote schnabbel. Ik moest een cabaretvoorstelling maken voor tandtechnici. Dus ik ben eigenlijk een van de weinigen die op zijn trouwdag nog ongelooflijk veel heeft verdiend. We gaan naar een portret van een Belgisch huwelijk. We gaan luisteren naar het door Vincent van Geel gemaakte Karen. Ik heb mijn vrouw leren kennen op de universiteit. Ik werkte daar toen al. En zij is daar komen werken. En dat was vrij nieuw in het vak, eigenlijk uh, pas van de universiteit. En dus er moest nog van alles aangeleerd uh, worden. En dat heb ik dan eigenlijk maar een beetje op meegenomen. Ja, wij gingen iedere middag samen eten eigenlijk met uh, alle jonge mensen die daar samen werkten. En ja, na verloop van tijd kwamen wij altijd naast elkaar te zitten. En ja, op de duur viel dat op en dan zijn we beginnen samen uitgaan. Wij kwamen eigenlijk uh, heel goed overeen. Wij hadden, ik neem aan gelijk heel veel mensen het gevoel dat wij voor elkaar geboren wa waren, en wij voelden elkaar heel goed aan en wij voelden ons heel erg thuis bij elkaar en heel erg goed bij elkaar en, en we konden goed samen praten en ja. Uh, de mensen aanschouwden ons wel eens als het ideale koppel. Nooit ruzie, nooit boze woorden. We zijn eerst gaan samenwonen en dat was iets van mij eigenlijk. Ik had altijd gehoord over relaties die stuk liepen bij het samenwonen. En daarom dacht ik van dat het verstandig was om dat eerst te proberen vooraleer echt een, ja, een contractuele verbinding, om het maar mijn lelijk woord te noemen, aan te gaan. Maar dat was wel echt met de intentie ook al om de rest van mijn leven samen met haar te wonen. Een jaar later waren wij getrouwd. En een jaar later kwam ons eerste kindje. Hoewel dat wij... Uh, wij pasten heel goed samen. Wij konden goed samen spreken. Wij hadden een... een wij voelden ons heel goed samen. wat naar eigen gevoel, een, een schitterend huwelijk. Maar ik had wel het gevoel dat er iets was, maar ik kon het niet benoemen. En, en als ik te diep ging met mijn vragen en te veel naar hem zelf peilde, dan uh, werd hij bijna agressief. Er was ergens iets dat hij afsloot en, en waar niemand aan aanhoogt, waar hij zelfs niet over wou nadenken. Ik ben het te weten gekomen op 16 augustus 2001, om tien uur s'avonds. Dat zijn momenten die je nooit vergeet eigenlijk. Stilaan zijn gevoelens naar boven gekomen over dat ik mij toch anders voelde dan mijn lichaam mij dicteerde om te voelen. En het gevoel had dat ik dus eigenlijk maar een toneelstukje speelde. Op dat moment um, heeft hij gezegd dat hij dringend met mij moest praten. En dat verwonderde mij niet. Ik had al het gevoel, er was al enige tijd dat... Ik merkte dat hij heel erg over iets aan het nadenken was... en aan het dubben was. en Ik voelde mij daar ongemakkelijk bij. De letterlijke bewoordingen van, van uh, wat ik haar gezegd heb... herinner ik mij me niet meer helemaal. Maar ik weet dat ik uh, de hele avond heb zitten draaien en keren... om een goed moment af te wachten om erover te beginnen... En ik heb haar verteld dat ik met een vorm van identiteitscrisis zat, waar dat ik dacht voor hulp te moeten gaan zoeken. Dan zei hij dat uh, hij zich van binnen vrouw voelde en dat hij niet wist wat dat de toekomst zou worden of wat dat, dat zou geven, maar dat hij wel wist dat hij het mij moest vertellen. Dat was een moment dat ik uh, eigenlijk al gevoeld had dat ik zo niet verder kon. Dat ik er dringend met iemand moest over spreken, maar dan in eerste instantie met haar. Omdat zij de eerste was die dat moest weten. Omdat zij de belangrijkste persoon was en is in mijn leven. Ik was eigenlijk in paniek, een beetje. Ik dacht van, oei, die gaat mij verlaten. En, en, en we gaan uit elkaar en, en, en dat kan niet en ik wil dat niet. En, uh, ik heb gezegd van, het kan mij niet schelen wat dat je doet, uh, maar blijf alsjeblieft bij mij. Dat was heel belangrijk voor mij, zeker op dat moment. Zij had ook anders kunnen reageren. En dat zou in zekere zin het einde van onze relatie betekend hebben. Want op dat moment was er voor mij, denk ik, geen alternatief. Uh, ik voelde aan dat ik niet langer goed kon blijven functioneren. Dat ik niet opnieuw al die gevoelens terug kon onderdrukken. Tenzij dat ik echt daarin zou verbitterd geraken. Dus mezelf zou in een harnas opsluiten en dan enorm verharden. Maar ik weet niet of dat ik dan nog een aangename persoon zou geweest zijn. En misschien ook geen persoon om mee samen te leven. Dus ik zag geen, geen andere mogelijkheid eigenlijk. Ik begreep wel zijn gevoel ergens. Want ik herinnerde mij, ik was als kind eigenlijk was ik nooit blij met mijn geslacht als vrouw. Ik voelde mij heel erg een jongen. En ik speelde met jongens, ik liep gelijk jongens, ik praatte gelijk jongens. En ik denk dat ik zelf eigenlijk maar vrouw geworden ben toen ik hem heb leren kennen. En dan was ik heel blij dat ik een vrouw was. En dan waren we heel gelukkig samen. En ik begreep die gevoelens dus ergens wel. Alleen begreep ik dus niet dat hij er zo ver in wou gaan, want ik ging ook zo ver niet. Ik voelde mij vrouw. Natuurlijk, wat het is om je vrouw of je man te voelen, is geen eenduidig iets. Dat is een, een, een meer abstract gevoel. En dat heeft gewoon te maken met, met ja, de manier waarop je naar de wereld kijkt. Hij moest iets doen, maar, maar ja, dat kon zijn het haar laten groeien. Daar is hij mee begonnen. Uh, dat kon zijn van werk veranderen, van een macho wereld naar, naar een meer vrouwenomgeving, dat kon zijn meer met vrouwen omgaan, uh, dat kon zijn wat minder mannelijke kleren dragen, daarom geen rokken natuurlijk, maar, maar toch ja, iets fantasievoller, maar blijkbaar was dat niet genoeg en, en gaandeweg heeft hij zelf moeten zien hoe ver hij daarin moest gaan. Ik denk dat het al een aantal jaren later was dat duidelijk werd dat het niet tegen te houden viel. En omdat hij dan altijd een stapje verder ging, en nog een stapje verder, en nog een stapje verder, en nog een stapje verder, en, stapje verder en dat bracht al allemaal geen soela's. En op den duur schoot er nog maar één stap meer over en was het duidelijk dat het moest gebeuren. Wat ik het belangrijkste vond om eerst, uh, alleen om eerst te doen, is uh, een vorm van logopedie, stemtraining. Is iets wat dat naar mijn idee relatief weinig aandacht aan werd besteed. Of, ja. um, en wat dat heel belangrijk is, want je kan misschien je uiterlijk wel mee hebben, maar je stem daarom niet. En dat is heel belangrijk om geloofwaardig over te komen. Zowel in, in een ontmoeting, als langs de telefoon, is dat niet plezierig om, om dan uh, ja, verkeerd geïnterpreteerd te worden. Dan denk ik, je zou beginnen hormonen nemen en je zou misschien denken van op zich verandert dat niet veel, maar um, dat verandert bijvoorbeeld iets aan de lichaamsgeur. Ik ben daar toch wel gevoelig aan. Bernd ook niet meer naar Bernd. Um, en ik geloof dat de volgende stap was um, aanpassingen in het gelaat. De scherpe kantjes er wat afhalen. En dan was er ook altijd gezegd, geweest weet van, ja, maar dat is niet erg en dat is niet veel. En zal er nog altijd uitzien als Bernd. Maar ja, de waarheid was toch wel een beetje anders. Het uh, nieuwe uiterlijk was voor ons toch wel chockerend. Dat was een... Enorme schrik. Allee, in één keer staat er vreemde in het huizen en stilletjes aan verdween er meer en meer van Bernd eigenlijk. En ja, de laatste stap was dan natuurlijk de geslachtsoperatie. Ik heb daar ooit een, een, een hele leuke anekdote meegemaakt met iemand die mij gezien had na die uh, operatie. En die mij bijna had aangesproken uh, met de opmerking van ik weet van wie jij de zus bent. En dus ja, dat was heel duidelijk dat ik dan als vrouw herkend werd. Maar dat ik toch nog geleek op wie ik was. Dus dat er geen, breuk was met, uh, geen abrupte breuk was met mijn verleden. Mijn dochter die vond dat eigenlijk uh, een fantastische idee. Dat was daar gewoon direct weg mee. En uh, zij heeft er ook nooit last mee gehad. Zij was op dat moment zeven jaar. En het schepte heel duidelijk nog meer een band tussen haar en haar vader... om zoiets intiems te weten. En, uh, we hebben haar uiteraard ook uh, gezegd dat dat niets verandert... aan, aan haar relatie met haar vader. En, en dat haar vader nog altijd heel veel van haar houdt. En dan had zij zoiets van... Ja, goed, oké, okay, als, als hij dat nodig heeft om gelukkig te zijn. Mij maakt dat niet uit. Maar op een gegeven moment... ...begonnen er opmerkingen van de klasgenoten te komen... ...dat de papa van Maya er raar uitzag. En dan hebben ouders ons dat verteld. En dan hebben de juffen godsdienst en zedeleer ...hebben de kinderen uitgelegd. Want er zijn mensen die zich zo en zo voelen. en eh, Dan kwam van Maya heel spontaan de reactie aan. Mijn papa is er zo. En dan zijn er vragen gekomen van de kinderen... ...en dan kon zij haar verhaal doen. En dan was ze eigenlijk heel erg opgelucht... En binnen haar klas of de parallelklas is zij nooit gepest geworden. Die hebben van alle vragen gesteld. Of dat die nu helemaal een meisje is of zo. Of dat ik dat niet erg vind. De hogere klassen die, die zeggen soms van... Ah, je hebt twee mama's. En bah, ik vind dat niet zo erg dat mijn papa nu een mama is. Ik vind dat Karen toffer is dan toen ze nog operend was. Mijn ouders hebben op mijn aankondiging, want ik heb het toen ook een bepaald moment aangekondigd, gereageerd, zoals de meeste mensen eigenlijk uh, in het begin reageren. En dat is via ontkenning. is dus eigenlijk zeggen van ja, maar dat zal wel niet zo erg zijn of dat zal wel niet helemaal juist zijn. Of hoe kom je erbij? En dat probeerde een beetje uit mijn hoofd te praten. Tegelijkertijd probeerde ze zich wel begrijpend op te stellen. Maar het was onmogelijk om dat onmiddellijk te begrijpen en dat aan te voelen wat ik bedoelde. Ze konden ook niet begrijpen dat wij samenbleven. bleven. Allee, ja, vooral uh, zijn vader dan. Die, die had het gevoel dat dat ontzettend fout was. En ik vind nu nog, voelt je eigenlijk aan dat, dat zijn moeder het uh, aanvaard heeft. En die noemt haar ook Karen. En bij haar vader valt dat op dat zij zegt, dag Karen. En dan aan de telefoon hoort je ze roepen, het is Bernd aan de telefoon. Dan merk je dat hij nog altijd aan haar denkt als Bernd. Ik denk dat er twee typen mensen zijn. Mensen die geen probleem hebben om de hij in zij te veranderen. En die bijna consequent dat doen. En mensen die intern, zij onbewust, daar een moeilijkheid mee hebben. En die, als ze niet opletten, toch nog hij gebruiken, ook al is dat uh, heel lang geleden. En dat, dat vind ik eigenlijk veel vervelender. Want, uh, vind ik, dat, dat, dat raakt meer persoonlijk dan een naam. Dan, dan voel ik dat terug van vroeger. Zo van, dat klopt niet. Dat uh, is niet juist. Ik heb het op mijn werk helemaal niet verteld. Ik had het gevoel dat dat niet de juiste omgeving daarvoor was. Ik heb ook al wel zo van die opmerkingen horen vliegen over andere mensen dan. Van, is die van de andere kant misschien? En dan had ik al zo het gevoel van... Misschien staat men er hier niet zo open voor en heb ik het niet verteld. Er zijn, in, zeker in mijn beroep, waar dat ik mij af en toe moet omkleden in een kleedkamer, is dat wel vervelend. Want dan, dan voel je je toch wel echt niet helemaal op je gemak. Dan, uh... ik heb dan ook, bijvoorbeeld, dat was een van de dingen die ik onmiddellijk gevraagd had. Uh, op het werk is om mij apart te mogen omkleden. Om dus niet in een, ja, op dat moment, mannenkleedkamer terecht te moeten. Want dat was, ik vond dat heel vervelend. En dat was ook helemaal geen probleem. We doen dingen samen die, die we vroeger niet deden. Zoals uh, om kleren gaan of zoiets van die, in die stijl. Ik heb een zeker toch kledijadvies van, van dit staat je wel of dit staat je niet. Of, of dit kun je dragen of kijk we gaan eens naar die winkel. Het is zelfs zo dat Karin eigenlijk zonder mij geen kleren wil gaan kopen. Dat is, dat is eigenlijk nog een van de gezellige kanten. Dat is, het is... Uh... Met Bernd zal ik zeggen, was het eigenlijk niet zo gezellig kleren kopen. Dat was een, een corvée die moest gebeuren. Terwijl met Karen, ja, dat is echt gelijk dat je twee vriendinnen je gaat naar zatten, je gaat kleren kopen. Dat is, dat is eigenlijk schitterend. Karen is niet beter of niet slechter, maar Karen voelt zich wel beter. Karen voelt zich beter met zichzelf dan voordien. Karen verschilt eigenlijk op een heel subtiele manier van Bernd. Ze doet nog altijd dezelfde dingen, maar ergens ja, is ze anders, reageert ze anders. Om maar een voorbeeld te geven, vroeger als ze thuis kwam van het werk, als hij thuis kwam van het werk zou ik moeten zeggen, dan had hij nood aan, aan een moment van stilte, dat kon, dat kon wel een uur zijn dat hij zich moest afsluiten van alle prikkels. En dat kon ook zijn dat hij er in het weekend nood aan had aan stilte en aan alleen zijn en dat ik dan met de kinderen naar mijn ouders ging in het weekend. En nu is dat uh, absoluut het omgekeerde. Als ik op het idee zou komen, denk ik, om alleen naar mijn moeder te gaan met de kinderen, dan zou zij zich heel erg buitengesloten voelen. Ik denk dat de klik eigenlijk maar heel geleidelijk aangekomen is. Dat heeft tijd nodig. In het begin wordt je verondersteld van Karen te zeggen. En dan komt dat maar moeilijk over je lippen. En ja, gaandeweg wordt dat natuurlijker en natuurlijker. En ik wist dat ik de klik gemaakt had toen ik de naam Bernd vervangen heb door Karen in mijn gsm. Dat was zo het laatste restje. En... Ik vind het moeilijk om over mijn man te praten, uh, maar anderzijds uh, wil je niet altijd weer de uitleg doen, dus wil je ook niet over mijn vrouw praten. En, en Ik spreek dan wel eens over mijn alter ego. Allee, het is heel moeilijk om, om dat uit te leggen. Ik denk niet aan haar in termen van mijn man, maar ik denk eigenlijk ook niet aan haar als in termen van mijn vrouw. De Bernd, dat is eigenlijk alleen nog maar een herinnering die stilaan vervaagt eigenlijk. Voor mezelf toch. Die wordt eigenlijk uh, stilaan volledig uh, ingenomen door... door Karen. En het is niet dat ik geen dingen wil herinneren, maar... die uh, komen gewoon niet meer aan bod. Het is zo dat als ik voor zelfs soms over vroeger nadenk... ...dat ik soms als Karen daarover nadenk en niet als Bernd. Ik weet eigenlijk niet of ik Bernd terug wil... Is wel omdat ik uiteraard bepaalde aspecten mis, maar lang is de andere kant. werd gemaakt door Vincent van Geel. En wij zonden het reeds eerder uit... bij de nominaties van de NTR Radioprijs. Het is tijd voor Van Feit naar Fictie. Voor Van Feit naar Fictie voorspellen journalisten een week van tevoren... welk nieuws vandaag en morgen actueel zal zijn. In de dagen die volgen wordt er dan gewerkt aan een fictieve reactie op dat nieuws. Dat nog gaat komen. De serie is gebaseerd op de BBC-radioreeks From Fact to Fiction. En vandaag de schaatsprestaties van Sven Kramer van dit weekend. Wij hebben hem gisteren zien schaatsen. We hebben hem tijden zien maken. We hebben de eerste commentaren al gehoord en morgen lezen wij meer in de kranten. Zo op het eerste gehoor klinkt alles nogal berekenend, maar is het dat ook? Luister naar Van Feit naar Fictie. Vandaag met de titel Kramer versus Kramer. Skweem, Kramer! Knop om. Ready? Goud, goud, goud. Goud. Goud. Gaan. Gaan. Links. Links. Links. Links. Links. Go. Eerst bocht. Afzetten. Neerzetten. Afzetten. Neerzetten. Af. Neer. Af. Neer. En de bocht door. Ben ik erdoor? 18-2. Start op schema. Buiten. 1774. Vier jaar geleden. Komt wel weer. Als ik nu maar weer laat zien dat ik er ben... Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er nog lang niet. Nog twaalf rondjes. Elf en een half eigenlijk. Lange benen maken. Laatste slag. Af. Neer. Af. Neer. Bocht door. Kan dieper. Scherper. Ik moet ze scherper aansnijden. Niet bang zijn voor de bochten. Er vol in gaan. Vol. Eén misslag... En ik lig in een twm kussen Lange slagen, kort in de bochten. Opletten dat ik niet te diep ga zitten. 28.6. Nog steeds op schema. Binnen. Focus. Kijk naar hem. Optrekken. Alle tijd. Nee, helemaal niet. 28.6. Is goed. Ja? Ja. Kijk naar zijn rug. Ik moet dichter bij die rug komen. Niet te dichtbij. Achter hem aanrijden. Goed. Gaat goed dit. Gebruik hem. Blijf naar zijn rug kijken. Hij denkt dat hij gaat winnen. Maar ik ga winnen. Hij heeft wel vaker gedacht dat hij ging winnen. En toen won hij ook niet. Toen won ik. 29-1. Zo doorgaan. Buiten. Gaat goed, hoor. Maar misschien moet je wat minder nadenken. Te veel denken remt af, hè? Wat? Ik kom je over de streep trekken. De streep... Wat, uh, wat hoor ik nou? De finish. Het liefst onder de 6-19-35. twee weken geleden. Uh, zit er ergens een oortje in mijn pak? Een oortje in je pak? Ja, hoor. 9-6. Fuck. Binnen. Kan sneller. Scherpe bochten rijden. En nu... Nu eroverheen. komt hij terug? Is me gelukt? <lacht> Langere slagen nu. Maar rustig aan ook. Ja, weet ik. Rustig aan. Niet rustig, nee. Maar niet wild worden. Vasthouden. Niet overmoedig. Afzetten. Neerzetten. Af. Neer. Af. Neer. Af. Neer. Goed. Goeie bocht. Ik, uh, ik zie je niet. Klopt. Ik zit in je hoofd. Ook dat nog. Ook dat nog. Een vrouw in je hoofd om je te helpen concentreren. Klinkt paradoxaal, niet? Langer. Je moet echt langere slagen maken. Vergeet dat been. Je bent weer helemaal hersteld. Je moet dat been echt vergeten. 9-3. Buiten. Kom dan. Dat binnen-buiten hoeft ook niet elke keer. Zo'n foute wissel, dat is eens maar nooit meer. Hé, hey, uh, Jaapje Krekel, lekkere tips geef jij. Het Jaapje Krekel, je geweten niet. Gerard Bort, tijd 9-5. Waar zit ik? Binnen. 2200 nu? Te langzaam. Kom op, man, doordouwen. 9-3 moest ik. Ik moet sneller. Waar is Bukko dan? Hoezo blijf ik sneller dan Bukko? Omdat het goed gaat. Ritme vasthouden. Links. 2-1-2. Ah, ah, ah, ah. a alive. Steen alive. Ah, hey, uh, ah, Hou op met dat scheidlied: hoofd leegmaken. Focussen. Tellen. Sorry. 9-4. Wat doet Müller? Heeft hij zijn bord al gepakt? Nee. Müller's blik achter mij. Ver achter. Ik ben voor. Ik heb een voorsprong. Buiten. We gaan winnen. Denk je? Oh shit. Bijna in die groef blijven hangen. De laatste rit voor de dwel zeker. Onthouden. Groef. Daar. Vergeet die groef, vergeet die blokjes, vergeet die lijn... vergeet al die noren en Italianen... En... Uh, misschien moet jij je even wat meer focussen. Die streep, weet je nog? Ritme. Links, rechts, links, rechts. 9, 4, binnen. Links, links rechts, links, rechts links, rechts, rechts, links. Goud, goud, goud, goud, goud, goud. Yeah. Ja! Ik zie hem niet. Ik wel. Zo ver weg is hij niet. Hij gaat niet dichterbij komen. Als ik zo snel blijf gaan, komt hij niet dichterbij. 9-5. Mooi. Buiten. Let op je ademhaling. In. Vasthouden. Uit. In. Vasthouden. Uit. Oeh, weer binnen die groef. Let nou eens op. Aanzitten, die bocht. Zeg, wat is dat hier? Het schijnt de meest vervelde stad van de wereld te zijn. Godverdamme. 9-7. Binnen. Nucleaire ramp. Een jaar of vijftig geleden. Echt? Oh. <klies> Winnen verveelt nooit. Waar zit ik op? 3600. Zo weinig mogelijk vervallen. Zo weinig mogelijk. Ja, ik zie je, Gerard. 9-9. Maar ik ga niet naar je luisteren. Ik kan het nu niet rustiger aan gaan doen. Buiten. Verstand. Moet ik uitschakelen? Nee, niet doen. Niet die fout ingaan. Jawel, het gaat me lukken. Ik moet slagen maken. Kom op, benen, slagen maken. Je moet sneller. Bukko zit je op een paar meter na op de hielen. Ik ga het niet redden. Waar? Hoe ver achter me? Natuurlijk wel. Winnen verveelt nooit en verliezen verveelt dan na één keer. 9-9. Rot op met je handen, Gerard. Ik wil alleen maar tijd weten. Binnen. 29-9, fuck. Wegblijven van de dertigers. Geen dertigers rijden. Als je een dertiger rijdt, faal je. Niemand is hier gekomen om mij een dertiger te zien rijden. Ik in ieder geval niet. Kom op dan. Duwen. Ik wil dat fucking volk niet horen. Wilhelm van de Ja, niet van jou. Weer 9-9. In ieder geval consequent te langzaam. Buiten, shit. Schiet op dat man, schaatsen. Verdomme, net die laatste wissel. Klote noor. Vergeet het. Doorrijden. Je kan hem nog kloppen. Doorrijden. Goeie bocht. Oké. Okay. Laatste meters. Haal hem in. Kom op. Zorg dat je zijn rug niet te zien krijgt. Naast hem blijven. Naast hem blijven. Bijna. Bijna. Kramer versus Kramer. Het was deel 2 van de serie Van Feit naar Fictie... gebaseerd op de BBC-serie From Fact to Fiction. U hoorde Vincent Brons als Sven. Lieselore Knigge als Muze. Matthijs Maler als omroeper en als scheidsrechter. En deze aflevering werd geschreven door René van Marissing. Techniek Frans de Rond. Regie Marlies Cordia. En de productie was in handen van de Hoorspelfabriek. Eindredactie Willem Davids. Met dank aan Joris van der Kerkhof, journalist bij het Radio 1 Journaal. En Bram van Dam, ook journalist. En wij lezen morgen in de kranten hoe het is gegaan met Sven Kramer... die gisteren heeft geschaatst. We horen nu de BG Staying Alive. En net op teletext zien wij het bericht dat. Robin Gibb is opgenomen in het ziekenhuis met acute leverkanker. Ik zou zeggen: Robin Staying Alive. Volgende week zondag is er natuurlijk deel 3 van Van Feit naar Fictie. En volgende week zondag ook De Bekentenis: Een documentaire van Steffi van der Oort over. De oorlog, kort na de oorlog. Over fatale liefde voor een pistool. En ook over de vraag wanneer verjaard verdriet. Een stokoude vrouw, misschien weet u het nog, het was vorig jaar in het nieuws... ...bekende recent ingenieur Felix Gullier te hebben vermoord in 1946. Een moord die uiteindelijk verjaard is nu en berustte ook op een misverstand. G Gullier collaboreerde en pleegde ook nog... Verzet. En wie is die nu 97-jarige Ati Ridder Visser die die moord op haar geweten had? Dat horen wij volgende week. Hier zometeen in de sport. hollanddoknl slash radio. Dat is ons adres. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag. Tot volgende week.